8 uur. Het NOS-journaal. Doorald Meegens. Ieren kiezen nieuw parlement. Obama overlegt met Europa over Libië. En Ajax, Twente en PSV door in Europa League. In Ierland zijn zojuist de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Het land kampt met grote problemen. In de peilingen ligt de oppositiepartij Fine Gael ver voor op de concurrentie. Fianna Foyle, de centrumrechtse partij die decennia lang aan de macht was, wordt zo goed als zeker van de kaart geveegd. De kiezers houden de partij verantwoordelijk voor een groot aantal problemen. Er is een bankencrisis, de huizenmarkt is ingestort, de werkloosheid ligt boven de 13 procent en de gezondheidszorg is onder de maat. Daarbij heeft Ierland een miljardenschuld aan de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds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 De situatie op de luchthaven van Tripoli is chaotisch... omdat duizenden mensen willen vertrekken. In Libië zaten voor zover bekend nog 60 Nederlanders die weg willen. Het Nederlandse evacuatievliegtuig blijft op Sicilië. Voor de kust van Libië ligt inmiddels ook een Nederlands marineschip. De tromp kan, als het nodig is, evacuees aan boord nemen. Het CDA wil een versoepeling van de registratie van geboorte plaatsen. De partij wil het bij de aangifte van een baby mogelijk maken om de woonplaats van de moeder op te geven in plaats van de werkelijke geboorteplaats. Volgens CDA van Haarsma Buma is het een serieus probleem, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden en in de provincie Zeeland. Dan moeten bewoners naar ziekenhuizen in Leeuwarden of Goes voor een bevalling, terwijl ze die plaatsen niet willen vermelden in een geboorteakte. Van Haarsma Buma gaat minister Donner vragen de wet aan te passen.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 In het noordwesten van Pakistan hebben leden van een extremistische terreurgroep elf tankauto's met brandstof vernietigd. De tankwagens waren van de NAVO. Het konvooi was op weg naar Afghanistan. Bij de aanslag op de tankwagens zijn twee begeleiders en twee chauffeurs van het konvooi gedood. De terroristen overvielen het brandstoftransport bij Peshawar. De vrachtwagens werden met explosieven vernietigd. Overheden moeten extra geld investeren om het perspectief van jongeren te verbeteren. Dat staat in een rapport van Unicef. Volgens Unicef kampen kinderen tussen de 10 en 19 jaar in de hele wereld... met problemen als slechte scholing en werkloosheid. De organisatie maakt zich vooral zorgen over meisjes in ontwikkelingslanden. Die hebben weinig perspectief doordat ze op jonge leeftijd kinderen krijgen... en niet meer naar school gaan. Volgens Unicef is er de afgelopen tijd succesvol geïnvesteerd... om de situatie voor jonge kinderen te verbeteren. Nu moet dat ook bij een oudere groep kinderen gebeuren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 Files is op de A15 Rotterdam-Gorkum. Een vrachtauto bij pech zorgt voor 5 kilometer file tussen Sliedrecht-West en Gorkum. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A58 Breda-Eindhoven langzaam rijden tussen knopen De Baars en Moeigestel. En op de N31 Leeuwarden-Drachten gebeurde een ongeluk. Daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen Leeuwarden-West en Gautum. Ik zit al meer dan 20 jaar bij de...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 Niet het recht van de sterkste, maar het belang van de zwakste. Kies partij voor de dieren. Kapitein of matroos. Wie er ook vaart. Je vaarseizoen begint op de Hiswa Amsterdam Bootshow. 1 tot en met 6 maart in Amsterdam Rai. Geen kleine stapjes, maar grote sprongen. Kies partij voor de dieren. Bestel uw toegangskaarten voordelig op Hiswa.nl en win één van de tien zeil- of rubberboten. NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Het is lastig een beeld te krijgen van wat er de afgelopen nacht in Libië is gebeurd. Gisteravond is er wel gevochten in en rond Tripoli. We proberen onze verslaggevers in Libië te bereiken. In het oosten van het land, in Benghazi, is het in ieder geval nog relatief rustig. Straks een reportage uit die stad. En de Amerikaanse president Obama begint het initiatief voor maatregelen... tegen Gaddafi naar zich toe te trekken. Dat zou je wel kunnen zeggen. Hij heeft namelijk gebeld met zijn Europese collega's over de situatie in Libië. Hij wil dat er een eind komt aan het geweld dat het regime van Gaddafi gebruikt tegen zijn eigen burgers. Obama heeft met Parijs, Londen en ook met Rome overlegd welke maatregelen er nu genomen kunnen worden.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 over wat er de komende dagen gebeuren gaat. Dat zei eh, wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen eerder tegen ons eh, vanuit Benghazi. Ze, ze volgen alles op de voet, hoewel de telefoonverbindingen eh, ook binnen Libië eh, moeilijk zijn soms. Maar eh, er zijn allerlei contacten met andere plaatsen in het land. En eh, ja, de mensen hier hopen dat de snelheid van de revolutie, hè, dat gaat allemaal heel snel zo. Eh, dat zijn ze zelf ook doorverrast, maar dat dat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 Maar euh, ja, ze hebben natuurlijk ook. Als je als in het nieuwe, bevrijde Libië verder wil gaan, heb je ook bepaalde gebouwen nodig. En dus er staat op die folders van: jongens, we zijn één stam, één stam genaamd vrij Libië. En wij moeten nu verder. In Benghazi, u hoort dat van Hans-Jaap Medersen heerst vooral optimisme. Nooit komt Gaddafi meer terug, schreeuwden de mensen gisteravond in de straten van de havenstad. Daar opnieuw een demonstratie. Daar hangt Gaddafi aan een touw. Met op auto's dansende jongeren. Achter het beeld van de opgehangen Gaddafi. Ik ben hier. Ik wil vrij. We werken No, No money, no Dank u, meneer. dank u. Gaddafi komt hier nooit meer terug. Wij zijn vrij, zegt een van deze, deze enthousiaste jongeren. Politie is nergens te zien. Natuurlijk, de stad is hier overgenomen door jongeren die het verkeer regelen. Soms zie je ze met wapens om hun schouders. Ik zag er net iemand, een jongetje, met een raketlanceerder uh, slepen. Maar autoriteiten, politie, die zijn er niet meer. Het volk... ...heeft hij de controle in Benghazi. Daar staat nog een tank van het leger van Gaddafi. Ook daar dansende kinderen en inwoners van Benghazi... ...die deze tank hebben ingenomen, erop zijn geklommen... ...en uh, ja, er een speel, uh, stukje speelgoed van gemaakt hebben. Waarom zijn ze Omdat ze dat fucking fucking Gaddafi. You want Gaddafi to go? What did, he, what did he say? He was on radio today. He is on radio, I didn't I didn't hear to him. I forget him from my memory. <laughs> Deze meneer heeft Gaddafi al vergeten, he? All Libyans forget Gaddafi. We zijn Gaddafi allemaal vergeten. 40, jaar, 40 years, and he uh, destroy us. 40 jaar en hij heeft ons vernietigd. Meer dan 40 jaar zelf, zegt hier. Nog wel zwart geblakerde gebouwen. Het is heel duidelijk dat hier is gevochten de afgelopen paar dagen. Gaddafi who je uit. Gaddafi Honderden, misschien wel duizenden mensen hier langs uh, de Middellandse Zee. Een briese wind. Maar de sfeer zit erin: kinderen, ouderen, iedereen zingt, danst. En het is heel duidelijk: hier voelt men zich bevrijd van Gaddafi. Vrij om een spotprenten van hem uh, rond te lopen. I love Libya. I am free. Zeggen de spandoeken. Bijdrage hoort u van Kurt Lindeyer vanuit Benghazi. Daar is het relatief rustig. In het westen van het land, gisteravond is daar gevochten. Het is natuurlijk weer een belangrijke dag. Moment na het vrijdaggebed, hebben we de laatste weken al gemerkt, is natuurlijk een ideaal moment voor protest. In ieder geval gaat Libië weer een dag van protest en ook van geweld tegemoet. En straks iets heel anders, je had het misschien niet verwacht... maar Groningers behoren tot de rijkste burgers van Europa. Echt waar, hoort u zo meer over. Eerst naar Kees Kwaks. Kees, hoe is het op de weg? Hoe is het met de mist? Uh, die wordt wat lichter. Uh, het is dag geworden, dus we zien wat meer. Maar het uh, gaat te ver om te zeggen dat het overal weg is. Uh, hier en daar zitten de zichten toch nog steeds onder de 150, 200 meter. Um, de spits, nou, daar is van te vertellen dat de file staat... op de A15 Rotterdam-Gorkum, bij Sliedrecht-West, nog twee kilometer. Heeft te maken met een uh, kapotte vrachtauto staat tussen Sliedrecht West en Gorkum. 6 kilometer file levert het op, de rijstrook is dicht. Op de A58 langzaam rijden Tilburg-Eindhoven bij best 2 kilometer. Op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen, 2 kilometer bij het knooppunt Ewijk. Net noord is de N31 dicht, de weg Leeuwarde Drachten. Wachtend vroeg gebeurde daar een ernstig ongeluk en voorlopig is die weg nog dicht tussen leewarde West en Gautum. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Provincie Brabant gaat vandaag beslissen over de megastallen... en uitzonderingen die er eventueel bij komen kijken. Net vanuit de varkensstal hebben we al gehoord... waarom megastallen toegestaan zouden moeten worden. Karen Alberts, er zijn ook heel veel mensen in Brabant tegen. Ja, dat kun je zeggen. En niet alleen in Brabant. Want Klaas Breunissen, hij is campagneleider Duurzaam Voedsel van Milieudefensie... is vanuit Amsterdam volgens mij hè, gekomen. Wij zijn uh, vanmorgen uit Amsterdam gekomen. Want uh, provinciale staten van Noord-Brabant uh, vergaderen vanmiddag... Ja, dat volgt u Heel... op de voet. Dat volgen wij op de voet. Uh, veel Brabanders volgen dat overigens ook op de voet. Want u weet, vorig jaar is er een burgerinitiatief uh, geweest... wat ook in provinciale staten is behandeld. 33.000 Brabanders hebben gezegd tegen het provinciebestuur... Stop nou met het doorgaan met die schaalvergroting. Wij willen geen megastallen. Dat is slecht voor de dieren, slecht voor de mensen, slecht voor het milieu. Het moet anders. Ook die Brabanders zullen vanmiddag het uh, statendebat gaan volgen. en ja. voor, dus voor het druk gaan... hebben ze wel zoveel plekken op de publieke tribune, 33.000? Nou, in ieder geval op het plein voor het provinciehuis, ja. want daar is het hartstikke uitgeweid. En daar gaan we actie voeren en nog een laatste oproep doen aan de statenleden... Ja. om hun rug recht te houden en te zorgen dat ze op die weg doorgaan van verduurzaming van de veehouderij. Ja, want dat kan niet samengaan. Uh, grote stallen, want ik heb net uitgebreide rondleiding gehad in de stallen. Ik heb daar uh, varkens zien rondscharrelen, terwijl het niet eens een scharrelbedrijf is. Uh, uitleg gekregen dat ze het goed hebben, omdat ze uh, ook meer technologie hebben... waarmee ze de dieren en dierenwelzijn in de gaten kunnen houden. Uh, en toch zegt u, ja, kan niet samen, duurzaamheid en dit soort afmetingen. Nee, wij denken dat megastallen niet passen in het plaatje als je wil naar een dier vriendelijker en duurzamer veehouderij. Wat is er niet diervriendelijk aan een megastal? Deze dieren komen niet naar buiten, kunnen niet naar buiten. En wij vinden het bij het fundamentele eis van dierenwelzijn... dat dieren ook naar buiten kunnen. Koeien horen in de wei te kunnen grazen. Varkens horen buiten te kunnen vroeten. En kippen moeten buiten wormen kunnen zoeken. Dat, dat hoort daarbij. En in een megastal ja, daar zitten de dieren binnen opgesloten bovenop elkaar, ook als er wat meer ruimte gemaakt is. Dan ben ik met iedere vierkante meter die er extra is voor de dieren... ben ik natuurlijk ontzettend blij, want dat is goed voor de dieren. Maar ze kunnen niet naar buiten en dat hoort wel bij dierenwelzijn. Dat vraagt toch even om een reactie. Wino Zwanenburg, voorzitter van de Nederlandse vakbond Varkenshouders. Ja, reageert u eens? Ja, dieren naar buiten, er wordt, er, er, er wordt trouwens gezegd dat dieren worden gestapeld. Maar voor de duidelijkheid, wij moeten wel aan nieuwe eisen voldoen. Of we moeten aan eisen voldoen, dus dieren hebben voldoende ruimte in, in de stallen. Uh, boven Europees zelfs. Maar het is ook zo, als je praat naar dieren naar buiten, uh, vergeten ook mensen wel eens... Uh, als je kijkt naar de laatste paar... Uh, voedselissues rond uh, voedselveiligheid... is het altijd de biologische houderij geweest die dan in beeld komt. Omdat daar de normstelling voor onze voedselveiligheid bijvoorbeeld... als je praat over dioxine, zit gewoon in de grond. Dat is een natuurproduct. Ja, maar even, ze, ze moeten naar buiten kunnen, die dieren, dat zei uh, meneer Brunissen. Ja, maar als, als we met de aantallen die we in Nederland hebben... met een regulier bedrijf naar buiten willen... en dan betraat ik dus over een bedrijf waar een gezin de kost mee kan verdienen... dan heb je zo verschrikkelijk veel oppervlakte nodig. Dat geldt trouwens voor elk land in Europa. Dan is het gewoon onbetaalbaar. Dus kun je als Nederland wel ophouden met... Uh... Veehouderij. Dan kun je als Nederland wel ophouden met veehouderij... maar dat geldt dus ook voor onze concurrenten en collega's in het buitenland. Is dat wat u wil, meneer Brunissen? Uh, Hou maar op met die veehouderij, want het kan eigenlijk niet in Nederland. Nee, We zijn wat, te klein. Wat meneer Zwanenburg dus zegt, en hij, hij geeft mij gelijk... op dit moment schort het aan dierenwelzijn... want de dieren kunnen niet naar buiten. Want, en zijn argument is dat is economisch niet haalbaar Maar de dieren kunnen niet naar buiten, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten... Wij vinden dat het fundamenteel is dat die dieren wel naar buiten moeten kunnen. Als dat ertoe leidt dat we in Nederland minder dieren mogen hebben... Zelfs helemaal geen, want nee, dan is er helemaal dat dat er geen ruimte min, voor? Want er is wel degelijk ruimte natuurlijk voor dieren. Maar gewoon als je het met in acht nemen van die normen van dierenwelzijn... en ook met uitstootnormen van wat dieren uitstoten aan, aan, aan poepen... en wat ze uitboeren, uh, zullen we zeggen. Van, nou, als dat leidt tot minder dieren, dan is dat zo. Tegelijkertijd vinden wij ook van dit heel erg belangrijk dat die boeren, dat de meneer Zwanenburg zei dat ook, hun brood kunnen verdienen. Wij willen heel erg graag dat die boeren in Nederland blijven. Boeren horen bij die Nederlandse cultuur, zijn beheerders van ons landschap. En het overigens niet als ze dat doen uh, via een megastal, maar wel als die beesten buiten komen. Dus wij vinden dat die boeren fatsoenlijk betaald moeten worden. Een faire prijs moeten krijgen voor de producten die zij leveren. Dus dat moet je ook bij de consument zijn en bij de supermarkten? Wij vinden dat de supermarkten de boeren beter moeten betalen. En uiteindelijk moeten wij als consumenten in de winkel gewoon iets meer geld betalen voor dat stukje vlees of die melk die je drinkt. Nu staat er vanmiddag uh, de uitzonderingen op de nieuwe regel. Hè? Geen megastallen in Brabant, maar er zijn een x-aantal boeren, zo'n 30, die al bezig waren met investeringen, met bouwen, met grond. Nou, noem maar allemaal maar op. Uh, ja, wat moet er met die mensen gebeuren? Bent u zo dat u zegt. ja, je moet principieel zijn, jammer voor hen? Ja, wij vinden het goed dat de provinciale politiek vorig jaar heel serieus geluisterd heeft naar die 33.000 Brabanders... die gezegd hebben, stop nou met die mega Maar wat moet er met die 30 mensen gebeuren? We vinden dat de provincie, provinciebestuur zijn rug recht moet houden. Want uh, er zijn verwachtingen gewekt. Maar verwachtingen is, is iets anders dan rechten. Maar het is mensen toch niet kunnen... aardig als je tussentijds spelregels verandert... en mensen die misschien al een ton hebben geïnvesteerd... opeens te horen krijgen, ja, sorry, gaat die door? Als mensen een onherroepelijke vergunning hebben, kunnen ze natuurlijk hun stallen bouwen. Maar dat is niet aan de orde. En zolang gewoon mensen niet onherroepelijke vergunning hebben, boeren die... die dan is alle investeringen, alle plannen die ze maken, is op hun eigen risico. Dus dat hoort bij het ondernemingsrisico. Als het nou uiteindelijk zal blijken bij een rechter dat ze toch aan mondelingen, toezeggingen of bepaalde schriftelijke stukken die er zijn... ze daar toch een soort van rechten aan kunnen ontlenen... dan vinden we dat ze financieel gecompenseerd moeten worden. En dat zou het provinciebestuur moeten doen. Maar dat is beter dan toch weer nieuwe megastullen toelaten... want dat wil de bevolking niet. Nou, Zometeen komt er nog iemand van het CDA hier naartoe. We zullen eens horen hoe die daarop gaat reageren. Ja. Dank u ja, wel. Komt dit niet helemaal goed uit, hè, Karin? Afspraak is afspraak. Ja. Dat kan toch weer wel. Goed. Zat jij nou te knorren? Karen Albert, ja, ik, ik, ik moest even kritisch... Uh, even even knorren, ja. ja. Nou, okay. <laughs> Over de varkens. <laughs> Zeven minuten voor half negen is het. We gaan naar uh, Groningen, want wat blijkt... Groningers zijn rijk. Het inkomen per inwoner is in die regio een van de hoogste in Europa. Althans, dat uh, staat op de lijst van Eurostad, zo'n Europees statistiekbureau. Er staat Groningen op nummer 4, is daarmee de hoogstgenoteerde Nederlandse regio überhaupt. Jauke van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van Dijk, wij waren nogal verbaasd. Um, u ook? Nee, Groningen gaat het gewoon geweldig en het gaat steeds beter. In 2005 stonden we nog op tien en nu staan we al op vier. Ja, nou, ik was eigenlijk niet verbaasd over um, um, of die cijfers wel kloppen. Want, want volgens ja. mij zijn de Groningers helemaal niet zo rijk. Nee, daar hebt u gelijk aan. Dit cijfer, uh, dat verschijnt elk jaar. En het heeft een zekere vertekening. Omdat alle aardgas wat in Groningen uit de grond komt, uh, aan Groningen wordt toegerekend. En daardoor krijg je toch wel een beetje een vertekening naar boven die niet uh, terecht is. Ja, dus eigenlijk wordt er een, uh, een eindsom gemaakt en gedeeld door het aantal inwoners. Ja, dat is wel een hele simpele berekening. Hè? Precies. En daardoor krijg je dit soort vertekeningen. er zitten nog wel wat meer vertekeningen in. Dat uh, komt bijvoorbeeld door pendel. Want Flevoland is de armste regio in uh, Nederland. En dat komt omdat in Flevoland uh, uh, veel mensen wonen, maar niet zoveel bedrijven zijn. Heel veel mensen werken in Amsterdam en in Utrecht. Ja, en dan kom je laag uit, want er wordt geteld op het, uh, in de provincie waar de bedrijven zitten. Ja, meneer Van Dijk, die aardgasbaten gaan naar de schatkist, rechtstreeks. Uh, kijken ze dan helemaal niet in hoeverre dat ten goede komt aan de Groningers? Nou, eigenlijk wel veel te weinig. Want er zijn wel cijfers bekend dat uh, Groningen ongeveer 1% van de aardgasbaten krijgt. Terwijl er toch 11% van de bevolking woont. En ja. ja, dat is eigenlijk wel een beetje sneu. Ja, u pleit dus voor um, meer eigen aardgasopbrengsten uh, voor de Groningers? Nee. Ik denk dat uh, Groningen en het hele noorden gewoon normaal, uh, als, naar raad ook van ongeveer een aantal inwoners, zou moeten meedelen in die aardgasbaten. En ze mogen ook nog wel een beetje meer krijgen. Want Amsterdam profiteert van Schiphol, uh, Zuid-Holland profiteert van uh, de Rotterdamse haven. Nou, wij hebben hier het aardgas, daar mag je ook wel een beetje van profiteren. Hmm. Hoe, hoe gaat het eigenlijk met, met Groningen in dat opzicht? Want u bent ook regionaal arbeidsmarktdeskundig, uh, hoogleraar in ieder geval in, uh, in dat uh, onderwerp. Ja. Gaat het goed met Groningen? Uh, het gaat heel goed. Uh, de afgelopen 15 jaar is de economische groei en de groei van de werkgelegenheid in Groningen uh, net zo goed als in de, in de rest van het land. En soms zelfs uh, ietsje beter. Je ziet echt een beetje dat uh, de Randstad toch wel wat last krijgt van, uh, van congestie. En dat regio's die in de buurt van die hele grote metropolen liggen, dat die het heel goed doen. Uh, dat zie je in het algemeen. Ja. Uh, nog even naar die lijst. Hè. Is het eigenlijk niet een flauwekul lijst? Nee, het is geen flauwekullijst. Uh, alleen al omdat de Europese Commissie deze lijst uh, gebruikt om uh, geld voor regionale steun te verdelen, is die al uh, belangrijk. Maar je moet je goed bewust zijn van uh, ja, de, de raarigheden die erin zitten met aardgas en pendel. Ja, um, goed. Staan dus, uh, u staat dus net achter uh, Brussel en Londen en Hamburg. Kunt u er ook nog wel van profiteren? Uh, ja, ik denk het zeker. Uh, maar je ziet wel een aantal andere dingen. Uh, bijvoorbeeld Praag staat heel goed en Bratislava. Dat zijn toch opkomende landen die centraal in Europa liggen. En dan zie je dat de hoofdsteden, de grote steden daarin, die, uh, ja, die trekken multinationals aan. Die een bruggenhoofd in uh, Centraal Europa willen hebben. En die steden zie je dus heel hard groeien. Goed. Meneer van Dijk, hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. Voor uw toelichting. Jouwke van Dijk hoorde u hoogleraar regionale arbeidsmarkt aan de Rijksuniversiteit Groningen.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 GGN, Mastering Credit. Radio 1, het NOS Journaal. Ieren vandaag naar de stembus en Obama overlegt met Europa over Libië. Goedemorgen, half negen is het, ik ben Doral Megens. De Ieren kunnen vandaag een nieuw parlement kiezen. Een half uur geleden zijn de stembureaus opengegaan. Stemmer in Ierland maakt niet één vakje rood, maar geeft de volgorde van voorkeuren aan. You go into the polling booth, take a minute to look through the whole ballot paper, find the photograph, logo, name of the candidate that you're supporting, and vote 1, 2, 3, 4, or whatever in order of your choice. Fianne Foyle, de centrumrechtse partij die decennia lang aan de macht was, staat er in de peilingen slecht voor. De partij wordt verantwoordelijk gehouden voor de grote problemen in het land, zoals bankencrisis en werkloosheid. Vanwege die crisis zoeken veel jongeren hun heil in Engeland, want in Ierland zijn geen banen meer te krijgen. Een vacaturebureau voor Ieren in Londen helpt nu vier keer zoveel Ieren als drie jaar geleden. Er is een in a in veel educatieve Irish mensen die hier here. In mijn lijn van werk zie ik probably vier keer zoveel many als what ik drie say vier jaar geleden ago.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 CDA wil een versoepeling van de registratie van geboorteplaatsen. De partij wil het bij de aangifte van een baby mogelijk maken... om de woonplaats van de moeder op te geven... in plaats van de werkelijke geboorteplaats. Volgens CDA-fractievoorzitter van Haarsma-Buma... is het een serieus probleem, bijvoorbeeld op de Wadden. Het is iets wat al uh, wat langer speelt. Mensen op de eilanden... Maar eigenlijk op veel meer plekken in Nederland... waar uh, kinderen niet meer thuis worden geboren... maar naar het, ziekenhuis, daar, naar het ziekenhuis moeten om te bevallen, zitten daarmee. En dat speelt in die regio's heel sterk. Van Aansma Buma gaat minister Donner vragen de wet aan te passen. Overheden moeten extra geld investeren om het perspectief van jongeren te verbeteren. Dat staat in een rapport van UNICEF volgens de organisatie Kampen... kinderen tussen de 10 en 19 in de hele wereld... met problemen als slechte scholing en werkloosheid. Vooral meisjes in ontwikkelingslanden hebben weinig kans op een goede toekomst. Ze krijgen vaak op jonge leeftijd kinderen en gaan daardoor niet meer naar school. Unicef wil dat er wetten komen om de rechten van jongeren beter te beschermen. En de Amerikaanse Space Shuttle Discovery is op zijn laatste reis gegaan. De ruimtereis is de 39ste van de Discovery. Geen enkele Space Shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd. We hebben made start. Twee, de mission control in Houston Spacel. Now we'll go wrong to its back for the 80-minute ride in orbit. Discovery now making one last reach for the stars. Dan gaat hij voor de laatste keer naar de sterren. Na de missie naar het internationale ruimtestation ISS gaat de Discovery het 26-jarige ruimteschip met pensioen. Dat was nieuws overzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Op de A15, de Rotterdam richting Gorkum, tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer. Er staat een vrachtwagen met pech op de rechterrijstrook. rijstrook. Op de A73, Maasbracht Nijmegen 2 kilometer door een ongeluk bij knooppunt ewijk In het de N31 dicht Leeuwarden-Drachten is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten tussen Leeuwarden-West en Goutum. Een idee voor iedereen die zijn groothandel nog meer wil laten groeien. U ziet potentie.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 In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van komende woensdag praten we dagelijks met een beoogd fractievoorzitter voor de Eerste Kamer. Magiel de Graaf is al fractievoorzitter, maar dan voor de PVV in Den Haag. En hij wil nu, zo, nu dus ook senator worden. campagnes zijn volop bezig en met de PVV is het lastig afspraken maken. En dus moesten we al eerder deze week een gesprek opnemen met de Graaf. Hij is straks in de Eerste Kamer dus nieuwkomer tussen alle oude rotten. De Graaf ziet daar niet tegen op. Nou ja, dat, uh, dat ziet er wel naar uit inderdaad. Ja, is dat het winnen? Nou, ja, dat soort dingen wennen snel. Zoals ook vorige week met uh, debatten bij, uh, bij de NOS. Uh, op de radio en daarna in de Eerste Kamer. Uh, dat went heel snel. Was u daarvoor politiek betrokken? Voor vorig jaar? Ja, altijd uh, passief politiek betrokken. Dus wel altijd de politiek helemaal bijhouden. Veel kranten lezen. En uh, ja, op die manier eigenlijk. Uh, op een uh, passieve manier. En hoe is het zo gekomen? Hoe bent u uiteindelijk in de politiek actief geworden? Ja, er was op een gegeven moment gewoon een moment, dat is een jaar of twee terug. Um, heel veel mensen zeiden tegen mij altijd al: van joh, jij ja, moet de politiek ingaan. En ja, dan ben ik een lichtreconcitrant type. Dus dan zeg ik: nee, joh, dat is niks voor mij, dat moet ik doen. En uh, ik weet niet wat er allemaal speelt. Wat er op me afkomt als ik dat zou doen. En daarnaast, uh, ja, de PVV bestond daarvoor nog niet. En ja, die bestond twee jaar geleden wel. En uh, die gingen wat mij betreft uh, heel goed uh, de goede richting op. Dus toen heb ik me daar aangemeld. U heeft zich aangemeld bij de PVV om dan deel te gaan nemen... in die zogenoemde klasjes van Wilders. Waarom Wilders? Waarom de PVV? Ja, dat, dat gaat al heel lang terug. Uh, ik heb ook tijdens de persconferentie bij mijn presentatie gezegd... Van, eigenlijk was ik al halverwege de jaren negentig een PVV'er. Alleen bestond de partij nog niet. Dus ik maakte me zorgen. Ik ben, uh, ik ben een Scheveninger die in, uh, in Den Haag woont op dit moment. Ik ken de stad heel erg goed. En ik heb die stad uh, de afgelopen twintig à dertig jaar uh, zien veranderen. En dat was niet de verandering die ik zelf prettig vond. En waarvan ik ook wist dat heel veel andere mensen... deze veranderingen ook niet prettig vonden. En uh, ja, Toen kwam in de jaren negentig, toen volgde ik uh, Pim Fortuyn al... met zijn columns in de Elsevier en, uh, en de boeken die hij schreef. En daar had hij een aantal rake observaties... die bij mij uh, ja, eigenlijk hetzelfde waren. En hij kon daar uh, ja, hele goede dingen over zeggen. Dus daar werd die betrokkenheid nog verder gestimuleerd. Alleen, ja, hij had zelf nog uh, geen partij. Nou, het, het hele verhaal met Pim Fortuyn kennen we natuurlijk, de trieste afloop. Vreselijk verhaal. En toen heb ik in 2002 had ik een lijstje gemaakt van op wie zou ik willen stemmen. En toen had ik ook de heer Wilders al in de peiling... Uh, of in mijn eigen peiling, laat ik het zo maar zeggen... En uh, ja, toen werd de heer Van Tuin natuurlijk uh, op vreselijke wijze omgebracht. En toen heb ik op uh, Geert Wilders gestemd in 2002. En toen was het zover. Toen dacht u um, daarna, ik moet wat doen. U heeft het erover dat u geboren en getogen Scheveningen bent. Nou ja. ken ik Den Haag Scheveningen een beetje. Dat is nou juist volgens mij een uh, buurt of een, een gebied waar het wel meeviel met het probleem. Ja, ik heb uh, heel lang in Scheveningen gewoond, vanaf mijn geboorte. Uh, ik heb Tussendoor voor mijn studie heb ik een uh, tijdje in, uh, in Leiden gewoond, een jaar of drie, vier. Mm -hmm. En daarna in Den Haag gewoond, maar ik ken Den Haag wel gewoon heel goed. Ik ben altijd veel in de stad uh, te vinden geweest. En ik weet uh, precies wat daar speelt, dus ja, ik ken Den Haag gewoon goed. Ja, maar in Scheveningen za zag u die problemen niet? Het was meer dat u dat in andere delen van Den Haag zag. Ja, vooral in de binnenstad. Wat voor uh, problemen zag u daar dan? Nou, daar zie je uh, dat de, de bevolkingssamenstelling verandert. En ja, ik zei al, ik lees veel kranten was toen ook al veel kranten. Uh, en ik spreek gewoon heel veel mensen omdat ik gewoon betrokken ben. En vooral in, uh, in het begin in de Schilderswijk en ook in Transvaal... en daarna ook in de, in de buitenwijken in Eskamp en in Mariehoeven. Uh, daar zag je de stad uh, inderdaad veranderen. Een andere bevolkingssamenstelling. En je zag ook de criminaliteit bijvoorbeeld toenemen. Je zag de leefbaarheid afnemen. Je zag wantrouwen ontstaan tussen mensen. En, en, en dat waren zaken dat ik dacht van, ja, is dat nou mijn Den Haag? Nee, dat was mijn Den Haag niet meer. U wilde daar iets aan doen. U wil daar iets aan doen. U bent in de gemeenteraad gekomen, zelfs de fractie... De fractievoorzitter van de pvv en de gemeenteraad in Den Haag volgt ziet ze Fritsma op. Heeft u nou ook het idee dat u iets kunt doen? Ja, tuurlijk. Dat, uh, we zijn Lukt dat dan ook? Ziet u al resultaat? Nou, we zijn met acht zetels, zijn we, als tweede partij zijn we binnengekomen vorig jaar. Op, uh, op 11 maart zijn we geïnstalleerd. En uh, ja, we zijn helaas niet in het college terechtgekomen. Dat zijn flinke onderhandelingen geweest waar we niet doorheen ja. gekomen zijn. Mm -hmm. Nou, en nu doen we. Was dat trouwens anders gemoeten, vindt u? Bedoel... Toen toe was u nog buiten staan. Had u meer moeten inspannen om toch in dat college te komen? Nou, we hebben ons bijzonder ingespannen ja. juist om erin te komen. Iets meer moeten toegeven, moet ik misschien vragen. Nou, we hebben heel veel toegegeven. Hoor. Ook? Ja, ook dat. Hm. En dat uh, alleen dat is uh, vrij onderbelicht gebleven. En ja, ik moet zeggen, daar hebben we al een aantal weken... gewoon echt een flinke kater van gehad. En, uh, en de, de hele PVV heeft daar een flinke kaart van gehad. Want we hebben echt op heel veel punten toegegeven. Maar nu uh, spelen we onze rol vanuit de oppositie met verven. En dat doen we door heel veel in te zetten op bijvoorbeeld uh, de veiligheid in de stad. We weten dat de stad steeds onveiliger wordt... Uh, de cijfers die wij gepresenteerd krijgen vanuit het college... Die, die, die zeggen vaak anders. En meestal constateren wij iets... en dan drie weken later of twee maanden later... blijken de cijfers toch in ons voordeel... als je het een voordeel kan noemen, want het is een nadeel voor de stad... Uh, blijken deze cijfers te kloppen. En de resultaten die we nu zien... is dat, we, uh, uh, dat het college al veel meer bewust is van de onveiligheid in de stad... en dat ze er ook meer op in willen zetten. Dus ook al zitten we in de oppositie, we hebben toch onze invloed. Even naar de landelijke politiek. Want we horen toch rond uh, de peilingen in verband met de Statenverkiezingen, dat er vooral mensen zullen stemmen... en naar de stembus zullen gaan überhaupt, die um, tegen het kabinetsbeleid zijn. De PVV geeft gedoogsteun aan dit kabinet. Zou dat negatief kunnen uitpakken voor de PVV, denkt u? Nou, kijk, die, die, die peilingen en die opkomstpeilingen... Die, ja, dat, tuurlijk, hè, je, je moet peilen van tevoren of je kunt peilen van tevoren. Dat, is, dat geeft dan een indicatie. Mm -hmm. Maar dat hebben we ook gezien voor de Europese verkiezingen... anderhalf jaar geleden ruim. Uh, daar zouden ook de PVV-stemmers niet komen stemmen. En toen werden we de tweede partij. Dus dat zou ook deze keer kunnen gebeuren. En uh, ja, het is ook vakantie in Midden-Nederland volgende week. Dus er zijn veel mensen toch ook naar de, naar de skigebieden toe. Dus de opkomst, ja, dat is een moeilijk verhaal. Maar ja, nogmaals, we zijn vol vertrouwen dat het wel lukt. En dan die meerderheid in de Eerste Kamer. Daar wordt veel over gesproken. Daar gaan die verkiezingen natuurlijk niet over. Maar het is natuurlijk wel het belangrijkste punt. Meerderheid voor de coalitie met de gedoogsteen van uw partij. Wat vindt u van die oproepen van vooral de oppositie natuurlijk. Die zeggen: ja, ga maar nieuwe verkiezingen organiseren. Als die meerderheid niet komt. Want dan wordt regeren wel erg lastig. Ja, vooral de PvdA zet daarop in. En GroenLinks. En, de GroenLinks ja, met ik name denk... PvdA wil dat niet zeggen hoor. Nieuwe verkiezingen. Nou, ik heb mevrouw Bart toch een aantal keren horen zeggen. Ze nou, zal de u de niet oppositie... tegenhouden als u wil struikelen. Als de regering wil struikelen. Ja, oké, okay, maar ja, ze zegt het wel heel erg vaak. Ja. Ik zie ook uh, de mimiek erbij en dan, dan zie ik een, een enorme hoop dat het inderdaad zo gaat gebeuren. En denk ik van ja, deze twee partijen en ook andere linkse partijen willen van Nederland een nieuw België maken. En die zitten natuurlijk al bijna 300 dagen zonder regering. Ja, dat is een ongewenste situatie. Het land heeft stabiliteit nodig en daar willen we graag voor zorgen. Zeg meneer de Graaf, u bent <coughs> um, toch wel de coming man bij de PVV. Hè? Bent u nou wel of niet de kroonprins van Wilders? De kroonprins, ja, was afgelopen vrijdag geloof ik, stond er in een, in een gratis krant stond er een artikel over. En uh, ja, dat, ja ik, ik voel mezelf niet de kroonprins bij de, bij de PVV. Uh, de heer Eermans heeft bij Wakker Nederland uh, inderdaad die vraag gesteld. Zou hij een opvolger kunnen zijn? Mm -hmm. Nou, daar zitten al een aantal uh, aannames of een aantal voorwaarden in. Voelt u zich wel geflekt door dat soort termen? Nou, ik voel me natuurlijk wel gevleid uh, door de complimenten van de heer Wilders... die ik de afgelopen week gekregen heb. Maar ik voel mezelf absoluut geen kroonprins. En daarnaast, het is ook helemaal geen issue. Nee, maar goed, maar u wordt toch wel een beetje op die zetel gemanoeuvreerd nu, hè, heb ik het idee. Nou ja, dat, dat doet u nu ook uh, zo'n beetje met uw vragen. En uh, dat, uh, dat, dat is hartstikke eervol om te horen. Maar nogmaals, het is niet een vragen. Het, het is geen issue. De, er is geen opvolging, uh, opvolgingsissue aan de hand bij de PVV. Goed. Dank dat u ons even te woord wilde staan. Graag gedaan. En straks gaan we naar Ierland. Daar zijn vandaag verkiezingen. En die staan in het teken van de economische malaise die het land in zijn greep houdt. Kees Kwaks, hoe is het met de ochtendspits? Uh, die is uh, nooit echt uitgegroeid tot een volwaardige ochtendspits, Lara. 10 kilometer nu, uh, de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Sliedrecht ook nog 4 kilometer, dat was een vrachtauto met pech. Op de A50 Arnhem-Ost staat 4 kilometer tussen Valburg en Knoop met Ewijk. Er staat ook nog 2 kilometer op de A15 Rotterdam-Gorkum bij hardingsveld Giesendam. We hebben een mist? Nou, hier en daar verbetert het zicht behoorlijk. In het westen van het land is het zicht een stuk beter. Ook in het oosten. Het is vooral een brede middenstrook over Nederland. Die mist die zal dadelijk naar het noorden opschuiven... en uiteindelijk moeten gaan verdwijnen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Space Shuttle Discovery is gisteravond gelanceerd in Florida. Voor het laatst, want na de zomer... worden de Amerikaanse shuttles uit de roulatie gehaald. Tienduizenden mensen waren erbij bij de lancering. Onder wie, de gelukkige, onze correspondent Ron Linker. Op de parkeerplaats vlakbij het lanceerplatform... staat een jonge vrouw viool te spelen, Tilula ze speelt een droevig wijsje. Waarom? I feel like kind of playing like a dark tragic thing, but I should be playing something more triumphant, I guess. Why why do you why now why do you think it's so sad? Because they're ending the program. Duidelijk hoorbaar de mechanische gewrichten van een van de bemanningsleden van de shuttle Discovery, de R2 Robonaut, Een robot op vier wielen hier tijdens een demonstratie op een grasveld vlakbij het lanceerplatform. Het is misschien een voorbode, want als de Space Shuttle straks niet meer opstijgt vanaf dit lanceerplatform, dus na de zomer, dan is er in principe een einde gekomen tijdelijk aan de eigen Amerikaanse bemande ruimtevaart. Ze zijn dan afhankelijk van de Russen. En misschien wel van robots zoals R2. Wat ze nu doen is langs alle veiligheidsstations gaan. Ze werken een hele checklist af. En iedere station moet afzonderlijk zeggen... ja, wij denken dat het veilig is voor de Space Shuttle om op te stijgen. command system is dus het is duidelijk, er is een probleem bij een van de stations, het display. Het scherm doet het niet goed. Minute, en daardoor kan uh, uh, voorlopig er nog geen groen licht worden gegeven voor de lancering. Nou, het begint nu echt spannend te worden. Dat uh, probleem met die computer, dat scherm, is nog steeds niet opgelost. En uh, langzaam maar zeker begint de tijd te dringen. We minute, Ze hebben nog anderhalve minuut om het op te lossen. Ja, 45th commander we zijn GO. En we moeten dat niet voor ons GO. Dus ik wil jullie proberen. Kijk, was het groene licht van de mensen. Het groene licht om de lancering te laten doorgaan. Dus kennelijk is het probleem opgelost. Een enorme rookwolk in de verte. Daar gaat de Space Shuttle onder luid gejuich. Het begin van de missie van de Discovery. Het einde van de ontdekkingsreis van de Space Shuttle. There goes in separation. Looks good. Separation. This boost the separation. De eerste raket gaat eraf, zegt deze manier. Oh ja, dan gaat de raket. Aan de zijkant valt hij er vanaf. Dus het ziet eruit als een perfecte lancering. So uh, this is what we would call a perfect launch? That's it. It's as good as it gets. As good as it gets. En hoeveel heeft u er al gezien? And how many did you watch here, sir? Uh, I've been here since STS-114. So almost, almost 18 launch, 19 launches. 19 lanceringen hier gezien. Dan weet je wel wat een goede good lancering as is. As good as it gets, oftewel... Beter dan dit kun je het niet krijgen. Terug naar Tallulah op de parkeerplaats. Uiteindelijk zegt ze, wil ik afsluiten met triomfantelijke muziek. Want hoe het ook verder gaat, dit is misschien het einde van de Space Shuttle... maar niet het einde van de Amerikaanse ruimtevaart. Discovery begonnen aan de laatste missie. Zes bemanningsleden zijn op weg met de Space Shuttle naar het internationale ruimtestation. Wij gaan weer eventjes naar Karin Alberts. Het is tien minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Karin Alberts houdt zich vanochtend namelijk bezig met megastallen. Een belangrijk onderwerp ook in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. De provincie Brabant neemt er een belangrijk besluit over. Um, Karin, je staat ook met een um, CDA-politicus. Ik kan me voorstellen dat ze Klopt. van oudsher natuurlijk een, een partij van en voor de boeren... dat ze uh, ook wel moeite hebben met uh, het onderwerp. Nou, dan ga ik hem aan hem zelf uh, vragen, Lara. cda staatlid Noud van Vught uh, staat hier naast mij. Uh, CDA is van oudsher natuurlijk een boerenpartij. Of in ieder geval een partij waar veel boeren op stemmen. U bent toevallig zelf ook nog boer, dus dat is helemaal verenigd in één persoon. Um, het besluit dat vorig jaar is genomen, geen megastallen meer. Was het CDA daar ook voor? Ja, daar was het CDA ook voor. Overigens vind ik dat het CDA geen boerenpartij is... Als je zegt het is meer een plattelandspartij, dan ben ik het wel met u eens. Maken we die nuancering even. Maar goed, nu ligt er iets anders voor op tafel. Het bloeit voort uit dat besluit van vorig jaar, 19 maart. Toen is er gezegd geen megastallen meer in Noord-Brabant. Dat is geen nieuwe. Uh, maar vandaag wordt er gepraat over die 30 boeren... die al volop in procedure waren. Die al uh, land hadden aangekocht, verkocht, noem maar op. Ja, wat moet er met deze 30 mensen gebeuren? Uh, CDA is op dit moment de enige partij die zegt... Ja, die kun je niet zomaar in de kou laten staan, hè? Nee, wij hebben vorig jaar, op, de, uh, op 19 maart 2010 dus... hebben we met z'n allen een besluit genomen, ook het CDA... Dat, het, uh, dat we het anders gingen doen met de intensieve beoordrij... en dat we zouden proberen te voorkomen om megastallen te krijgen in Brabant. Dat kan ik zomaar even zeggen. Op die vergadering van 19 maart 2010 is ook afgesproken dat de lopende zaken, zeg maar mensen die bezig waren in hun procedure om te komen tot een verplaatsing van hun bedrijf, dat we die zouden honoreren. Uh, dat is... klinkt redelijk, maar waarom krijgt u dan die andere politieke partijen niet mee? Nou, toen in die tijd is een abonnement ingediend, zelfs door de VVD, met steun dus ook van ons. En 80%, misschien wel 85% van de statenleden die er toen zaten, dat zijn dezelfde ogen die er nu zitten in de staten, hebben er ja tegen gezegd. Toen heeft de GS geïnventariseerd, zeg maar, nadien van hoeveel bedrijven dat er dat zijn, of dat er waren. Er waren er in aanvankelijk 80 en uiteindelijk zijn er dat 30, 30 van overgebleven. 40 min 10, maar zeg maar 30 van overgebleven. En dat zijn allemaal bedrijven die weggaan aan de randen van dorpen en steden... of uit natuur komen. He, dus uh, wij hebben ingezet op een afwaartse beweging... van intensieve verhoudrijbedrijven. Dus verder van de komen, verder van de natuur. En... Dat zijn ingewikkelde trajecten. Voordat u wat anders zei, we zo door onze tijd heen. En dan komen we niet bij uh, meneer, het punt wat meneer Bruunissen net heeft gemaakt. U zegt, ja, dat hoort nu eenmaal bij, en misschien kunt u dat in twee zinnen zeggen... het ondernemersrisico van zo'n boer. Ja, boeren kunnen plannen maken. Daar zijn ondernemers overigens ook voor. Dat waardeer ik ook zeer. Maar voordat het plan definitief rond is... voordat je de definitieve vergunning hebt... zijn de dingen die je doet uh, op eigen risico... dat hoort bij het ondernemersrisico. Ik vind wel dat als bepaalde gemeentes... Op, verzocht hebben aan bepaalde boeren. Kunt u niet gaan verhuizen en daar plannen voor gaan maken. En, en een gemeente heeft zich daar erg voor gecommitteerd. Uh, dan vind ik dat de gemeente wel verplicht is... om zo'n boer financieel te compenseren ja. voor de kosten die hij gemaakt heeft. Nou, financiële compensatie, maar... maar ze mogen niet bouwen. Dat is het punt. Wat nee, want maakt. ik vind wel dat Provinciale Staten nee. vast moet houden... aan zijn besluit van maart vorig jaar om te zeggen... het moet anders met die landbouw in. Reageert u eens, meneer Noud van Vught? Nou... Alle verplaatsers zijn gevraagd door de overheid, door de gemeente of door de provincie... alsjeblieft, ga weg hier, want ja. je zit hier in de weg maar, en op nieuwe locatie. je zegt, ja, dat is waar, maar die moeten dan gewoon financieel gecompenseerd worden. Ja, maar dan denk ik dat heel veel boeren blijven zitten waar ze zitten. Aan de rand van de natuur of in de natuurgebieden en ook rond te komen. Want waarom zouden ze dan weggaan? Dan zullen ze in eerste instantie een claim neerleggen bij de overheid... betaal al mijn kosten maar van uh, advieskosten, uh, de architectenkosten, noem allemaal maar op. Ja. En dan blijven ze zitten waar ze zitten. En, wij en krijgen... dat mag dan ook? Ja, dat kan de ja. overheid helemaal niks aan doen. En wij krijgen maar ook hoort brieven. je niks op, meneer Breunissen? Wij willen voorkomen dat er nieuwe megastallen bijkomen in Noord-Brabant. Die, is... die 30, hoeveel daarvan zijn megastallen? Misschien even voor de discussie. Plus minus vijf. En de rest ah. zijn de moderne gezinsbedrijven. Er wordt veel te veel nadruk gelegd op uh, mega en dat zijn het lang niet allemaal zijn er maar vijf, vijf megastallen. Ik weet niet welke definitie meneer Van Vucht uh, gebruikt. Ik ken het lijstje niet helemaal precies. Wij gaan ervan uit dat een megastal is... een stal die groter is dan anderhalf hectare bouwblok. Nou, er blijft nog genoeg liggen om direct nog even over door te praten. Dat gaan we zo doen. Het lijkt mij wel. Ja, er wordt <gacht> nog wel even doorgediscussieerd daar in Brabant. goed. Klein uur geleden zijn de stembureaus opengegaan in Ierland. Alles draait bij de verkiezingen om de economische crisis. Gaan we, we praten met onze correspondent Arjan van der Horst. Hij is nu in Dublin. Arjan, wat zeggen de peilingen? Ja, die voorspellen een uh, aardverschuiving in Ierland. En dat heeft dan weer vooral gevolgen voor de regeringspartij Fianna Foyle. Ja, Fianna Foyle is een beetje het CDA van Ierland. Domineert al 80 jaar... De Ierse politiek heeft in de meeste regeringen gezeten de afgelopen eeuw. Maar daar lijkt dus nu echt een einde aan te komen. 2007 ja, toen haalde de partij nog 42% van de stemmen. Maar volgens de laatste peilingen ja, steven ze nu af op een historisch dieptepunt van 14%. En het lijkt daarmee zeker dat Ierland een nieuwe regering zal krijgen naar morgen. Waar partijen verliezen zullen er ook winnen. Wie gaan profiteren van het verlies van VNFL? Ja, dat zijn dan de twee grote oppositiepartijen. Fine Gael, dat is een centrumrechtse partij. En de Sociaaldemocraten van uh, Labour. Ja, mogelijk haalt Fine Gael zelfs een absolute meerderheid in zetels. Maar de verwachting is dat deze twee partijen een uh, coalitie gaan vormen. Maar andere partijen aan de macht, ook ander beleid dan Arjen... want Ierland staat uiteindelijk onder curatele van de EU, van het IMF... moeten bezuinigen, er zijn financiële afspraken gemaakt... voor, voor hulp, strenge voorwaarden aan verbonden. Kunnen je dan nog iets anders gaan doen? Ja, de ruimte lijkt minimaal wie, wie dan ook aan de macht zal komen. En uh, de vraag is ook of de, de, de nieuwe regering zich aan die afspraken zal houden. Dat maakt deze verkiezingen niet alleen belangrijk voor Ierland... maar voor heel Europa. Want zowel uh, Fine Gael als Labour hebben gezegd... dat ze opnieuw willen gaan onderhandelen met Brussel. Ze willen de afspraken afzwakken, ze willen... ...beide partijen dat Ierland bijvoorbeeld minder rente gaat betalen over de miljardenlening die het van Europa krijgt. Ja, lever wil dan misschien iets verder gaan dan Gael, Maar beide hebben gezegd dat de huidige deal met Europa niet goed is voor Ierland. Hmm, maar wacht even Arjan, kunnen de Ieren zomaar terugkomen op die afspraken? Ze krijgen, wat is het, 85 miljard. Een deel van dat geld is al onderweg. Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Zal Brussel dit accepteren? En inderdaad, de eerste miljarden zijn de afgelopen maanden al, uh, al binnengekomen. De overheid hoeft nu deels gefinancierd door Europees geld. Ook belangrijk is natuurlijk, uh, natuurlijk om te zien hoe de markt zal reageren op een mogelijke koerswijziging. Zal de euro verder onder druk komen te staan? Nou, Alleen al daarom zal de Europese Unie uh, wellicht het been stijf houden... Maar uh, na morgen is Brussel uh, uh, duidelijk uh, aan zet. Ja, de Ieren mogen hun oordeel eigenlijk ook dus uitspreken over, over banken, over financieel beleid. Terwijl ze dat niet zo gewend zijn en meestal gaat het over lokale zaken. Hoe is de stemming onder de kiezers? Nou, ik, ik bezocht afgelopen week uh, het westen van Ierland. Uh, het is een prachtig gebied, maar ook een gebied dat uh, nooit zo geprofiteerd heeft van uh, de Keltische tijger. was. Uh, vooral afhankelijk van toeristen. Nou, dat toerisme is uh, helemaal ingeklapt. En daar zie je hele dorpen doodbloeden, hotels die ja. deuren sluiten. Jonge Ieren die massaal vertrekken naar het buitenland. Uh, ik bezocht een gezin met zeven volwassen kinderen. Slechts drie hebben een baan. Ja, bijna allemaal wonen ze uit noodzaak bij hun ouders. Ryan van der Horst, vanuit Dublin. Hij doet verslag van de verkiezingen vandaag. Morgen in breed. Live vanuit de bibliotheek in Den Haag. De verkiezingen van 2 maart. Over het belang van provinciaal bestuur. Toen dacht ik van ja, juist wel de provincie. Over kansen op links. Nederland heeft op dit moment een zekere weersin tegen links. Hè? En beloften op rechts. En daarnaast willen we natuurlijk zorgen voor lagere belastingen in Zuid-Holland. Morgen vanuit de bibliotheek in Den Haag. Droskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.